Jongens, ik vroeg me trouwens nog één ding af. Want jullie hebben mij ooit in de podcast belachelijk gemaakt met handzeep. Dat ik geen handzeep beneden ja, zou hebben. Ja, fucking het je Ik wilde er net ook weer over beginnen. Er staat handzeep beneden. Waar? Dat gebruiken jullie niet. Nee, huh? ik was toch hier in mijn handen. Waar ga je je handen wassen? Ik heb, ik heb dat niet gezien. Ik heb het grootste eentje gecontroleerd. Die is droog. Gooit droog. Oh, dat doe ik niet. Ik ga, dus dan, handzaap... ik ga die toch oh, niet nee. in dat gore kleine steentje mijn handen wassen? Ik ga dat toch doen in de, in, in de keuken of in de badkamer? Ik vind, oh, en, dan, mensen... en dan ben je boos dat ik geen handzeep heb? Ja, had ik ik... je geen handzeep Dat hebt. zet je toch niet in de keuken? Tuurlijk nou, wel. Joh. Nee joh. Je was toch je handen in de keuken? Huh? Je Wacht je was even. Je, Als je, voordat je, nee, je hebt net voor ons gekookt. Als jij gaat koken, was je dus niet met handzeep van tevoren je handen? Ik heb geen handzeep in de keuken. Dus jij gaat met, met, met, die, met die vieze vingers van je, met dat, met dat modder onder die nagels... ga jij in het gehakt lopen te roeren? Kut, ik dacht echt dat ik deze zou niet. Goed. hey en welkom bij... <laughs> man, man je nu <laughs> Nee, dat is, weet ik, maar ik, <laughs> dat, ik ga maar door. Zo. <laughs> so. Kut. Welkom bij... Man, man, man. De podcast. Over drie jongens die uitzoeken hoe mannelijk ze eigenlijk zijn. Met Bas Louise, Chris Bergström en Domien Verschuren. Hey. En welkom bij man, man, man, de podcast. Onze zoektocht naar hoe mannelijk we wel of niet zijn. Ik ben Bas, deze week de host van de aflevering. Tegenover mij zit Domin. Hoi. Hey. En naast mij zit Chris Bergström. Woehoe. Hoi, allemaal. Uh, welkom aan mijn keukentafel. Dankjewel. Via de website ManMaman, man, man, de podcast en Instagram, ManMancast, man, kun je ons altijd bereiken natuurlijk. En we hebben een vraag gekregen van Suzanne. L Zij heeft de volgende vraag ingestuurd: is het geven van een naam aan je geslachtsdeel echt iets van mannen? En zo ja, hoe heette die van jullie? Ari de sloper. <laughs> <hijen> ik ben zo bang dat het echt waar is. Nee, kleine Peter. <hijen> en dat is wel echt waar. <hijen> heb jij een naam voor je gezin? Nee, nee, nee, niet echt. Ja, als geintje soms, maar dat varieert. Maar en, voor wie is het geintje dan? Ja, dan voor je, voor je partner of zo. In bed. Ja, dan je zeg je nou, dan. daar komt hij. Ja, meestal gaan we dan niet echt seks. En meestal ben je dan gewoon aan het clearen. En dan heb je gewoon een beetje over, over seks of zo. En dan zeg je, nou, ik zou, zou, zou Ari de beuker er eens weer uithalen. Wat? <hijen> En dan ah. zegt zij: ze, nou doe maar niet. En dan oké, okay, sorry. En dan... Maar is dit jouw manier van dirty talk? Je bent niet goed in dirty talk. Ja, nou, dat zou, dat zou wel kunnen. Ja. Het werkt meestal niet, inderdaad. Als ik dit heb gezegd, dan weet ik wel dat ik daarna drie dagen lang sowieso droog sta. Maar even serieus, is de zin door jou, zal ik Arie de Sloper eens de voorstelling halen? Die is uitgesproken. <laughs> uitgesproken? Ja, 100%. procent. Oké. Okay. En maar... nul Nee. echt. <laughs> <laughs> ik dacht, misschien kan ik wat van je leren, maar nee, precies hoor. het tegenovergestelde. Ja. Nee, maar jij, Domien? Nee, nee, echt totaal niet. Ik zou niet weten wat voor naam ik dan passend zou vinden. Leopold de derde. <laughs> ja, nee, misschien, nee, maar ik weet het niet. Ik, ik, zou, ik zou totaal niet weten wat voor naam ik dan passend zou vinden voor een maar ik heb Zit een, de aal of zoiets? Zit er aal, zit er aal zoiets? Ja. Ik, weet, weet, het is een vrije brainstorm, toch? Dit? Het hoeft niet, er zijn geen fouten antwoorden. Zit jongens? de aal, nou, daar zit hij. <laughs> nee, je hebt het gevoel dat ik dat doe, Domien. Ik ben bang dat jij het Nee, doet. absoluut niet. Echt? Nee, ik vind het echt verschrikkelijk. Maar doen wij dit dus alle drie niet? Nee, nee, nee. nee. nee. nee niet serieus. Ik heb het al eens gedaan en dat heb ik nog altijd weer spijt. Nee, van. maar ik, ik, heb nog, ik heb het nog nooit... Ik, nee, ik zou het ook echt niet weten. Maar de vraag komt ergens vandaan. Nou, de vraag komt uh, van Suzanne. En uh, de, eerste, de eerste deel van de vraag is... is het echt iets voor mannen? En dat denk ik wel. Ik denk wel dat mannen hier beter in zijn dan vrouwen. Nee, ik denk dat vrouwen het sneller doen dan mannen. Dat, oh, dat, ik denk dat, sneller? Ja, nee, ik dat, denk dat geloof ik niet. Nee, ik denk als je, als je een panel zou houden... van 50 vrouwen en 50 mannen... dat bij wijze van spreken 30 vrouwen zeggen... ja, dat doe ik. En 20 mannen. Ja, laat, laat, laat weten als je dat doet. En ook meteen de naam die je eraan geeft. Uh, stuur allemaal maar door. Dat ja, zijn we, zeggen, het kan anoniem, maar het kan zeker niet anoniem. Want we nee. zien alles. Ja, jongens, we gaan verder. Uh, voordat we aan het thema beginnen van deze podcast. We hebben natuurlijk een hoop te bespreken. Hè, de actualiteitjes. Online Radio Award. Daar zijn we voor genomineerd. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. De podcast is genomineerd. Domien is genomineerd. Ja, zeker. Ja. Chris is genomineerd. Check. Van harte. Dankjewel. Jij ook, Domien. Dankjewel. Ja, zeker. Hé, hey, wacht even. Missen we nou iemand? Dat is één, ben jij Chris? Ja. Dat is twee, dat ben ik, dat ben jij. Oei. Maar we maken deze podcast met z'n drieën. Met z'n drieën. De podcast, podcast is ook genomineerd. De, ja, die is genomineerd. De hele podcast is genomineerd. Dus de podcast is genomineerd ja? als, als programma. Ja, ja. ja, ja, ja. Beste host Domien genomineerd. Ja. Beste host Chris genomineerd. Maar missen we dan, missen we dan nog iemand? Hoe uh, voel jij je hieronder, Bas? <laughs> nee, maakt niet uit. <hums> nee, maar. <hums> Weven nee, me maar maak dat maakt helemaal niet uit. Ook de, als host van deze aflevering uh, maakt ja. me dat helemaal niet uit. Dat is het leuke voor het thema van vandaag, natuurlijk. Maar we hebben het is allemaal vrijdag bekendgemaakt. Ja. Een tijdje geleden op, ja. uh, op NPO Radio 5 bij de grote Jeroen van Inkom. Nou, dat is toch ja. gek dat hij je naam noemt op ja, zijn ja die de. heeft Chris Beers ja, mijn naam genoemd. Goed. Ja, hoe voelt dat? Ja, dat voelde toch wel goed. Ja. Oh, heerlijk. Ja, ja, heel goed. Ik, ja. Dat weet ik niet. Ik ben namelijk niet genomineerd. Het is de enige ja. in dit gezelschap. Hoe is dat? Ja. Nou, kijk, nee, dat is. Nou, ik zal je eerlijk zeggen. Want we hebben het natuurlijk over gehad twee afleveringen geleden, twee podcasts geleden ging het erover en toen heb ik gezegd... ik wil hem niet. Hmm. Ik sta er Boven dat soort prijzen en boven dat soort commercie. Daar hoef ik allemaal niet. En ze hadden je naam verkeerd gespeld Daar was je natuurlijk beledigd over. Precies, was ik beledigd over. Dus ik zei, we geven hem aan Chris. We, ja. gaan, uh, we, gaan, uh, we gaan Chris nomineren. Nou... Toen, toen dacht ik, nou, dan is Chris wel genomineerd. Maar toen bleek dat jullie allebei genomineerd waren. Ja, ja. En toen dacht ik, ja, voor jou, Domine, hebben we helemaal geen campagne gevoerd. Nee. Uh, en voor jou wel. En ja, voor mij natuurlijk ook niet. Maar toen dacht ik, ja, dit is toch, dit is toch niet zo leuk. Nou, ik, ik vond het vooral grappig. Want ik kreeg heel veel appjes van verschillende mensen. Die zeiden, oeh, dit is pijnlijk voor Bas. Ja, maar hey, precies is daarom. Maar um, ik vond het op dat moment inderdaad wel een beetje stom. Dat zal ik heel eerlijk toegeven. oh echt, ja? Nou, ja, wel een beetje. Ja, wel een beetje. Oh. Ik, dat geef ik nog gaan toe. Uh, maar ik heb me dan heel Snel echt serieus overheen gezet, Gelukkig. omdat ik het oprecht, oprecht heel leuk vind. Maar op dat moment, die ochtend, dacht ik: Ja, kut ook omdat inderdaad mensen gaan zeggen: 'pijnlijk!' Ja, Toen dacht ik, ja, dat is niet leuk. Want dan, dan, dan dat, wordt het pijnlijk. Dan wordt het pijnlijk. Ja, maar jij wilde bewust die uh, die award niet. Je zei: Nee, nee, mijn naam is verkeerd gespeeld. Chris, jij moet genomineerd worden, en dan is het basta. Maar inderdaad, ik kwam je die dag nog tegen en je was, ja, be, je was beteuterd. Ja, een beetje, bedroefd. echt een ja. beetje bete bedroefd. Ja. Ook omdat ik dacht: als ik zeg dat ik wil hem niet dan zullen luisteraars wel begrijpen dat ik hem wel wil. Dacht ik ook nog? Nee, nee, nee. dat bleek. Nee. Maar leuk nieuws: ik kan de dag van de uitreiking niet. Nee. Dus als ik hem win, mag jij hem ophalen. Nou, ik pijn er niet over. Nee, dat dacht ik al. <laughs> Goed, jongens, dan iets anders. Wat ook heel leuk is: we gaan bier maken. Ja. Tenminste, dat is een idee wat we hebben. En ja. uh, dat zou zomaar eens kunnen gaan gebeuren. Want, uh, nou ja, goed, Demi, vertel jij. Maar wat is het bierverhaal? Nou, wij waren afgelopen zomer, nog tijdens onze zomerstop... waren wij in Utrecht bij Van der Streek. Dat is een klein brouwerijtje. Of een klein behoorlijke brouwerij inmiddels geworden in Utrecht. En uh, zij luisteren onze podcast al, al best wel lang. En zij nodigen ons uit om eens een keer langs te komen. En zij opperden daar het idee om een man-man-man bier te gaan brouwen. Want dat is een beetje wat zij doen. Dus zij zijn een, nou, ergens ook een traditionele bierbrouwerij. Maar zij doen heel veel lijpe dingen. Dus zij gooien allemaal gekke ingrediënten in hun, in hun bieren. Waardoor je dus echt bijzondere biertjes krijgt. En zij vroegen aan ons: zouden jullie het leuk vinden om een bier te brouwen? Want dat is volgens ons hartstikke mannelijk. Nou, dat klopt ook. Maar ik zou het zelf niet kunnen. Ik zou niet weten waar ik zou moeten beginnen. Ik heb geen flauw idee. Waterhop en gist. Ja, nee, in heel eind. Waterhop en gist. Klaar. Oké, okay, nou doen we het bij jou thuis. Ja. <laughs> ja. Tarwe. Tarwe? Oh, ben ik, oh, meen je? Toch? Weet ik niet. Moet wel tarwe in, toch? Oh dog. shit, ik dacht dat ik het wist. Dit is de reden dat we het niet zelf doen. Precies. Maar nou, er gebeurt nog helemaal niks, want zij hebben gewoon tegen ons gezegd... Uh, ga maar eens nadenken over wat je dan zou willen maken. En um, ik weet het dus niet goed. En ik zou het heel leuk vinden om dit project aan te gaan. Maar ik zou het dus ook leuk vinden om dit samen te doen met de podcastluisteraars. Ja. Dus uh, nou, wat we kunnen doen, is dan gaan we. Want we, ja, nu is er een idee: we gaan bier maken. Dat ja. lijkt ons ja, grappig. Omdat het inderdaad mannelijk is. En dat kunnen we wel een keer gebruiken. Maar wat, ja, wat, wat voor bier gaan we maken? Maar, gaan we op zoek eigenlijk naar een smaak? Of gaan we eigenlijk op zoek naar het hele biertje? Dus wordt het een stout, of wordt het een IPA? Of wordt het een pils? Of wordt nee, het een blond? Ik zou beginnen bij uh, leuke ingrediënten, toch? Een... Okay, aparte touch. Ja, dat zou ik ook doen. Die we erin zouden willen groeien. Ja, dus wat, wat wil je? want alles kan. Toch, alles kan. Hij maakt hem niet uit. Hij gooit er turf in, biefstuk. hij gooit de, gerookte sigaretten, gooit hij erin, <laughs> ja. biefstuk gooit hij erin, ja. Hij gooit alles erin. Maakt hem niet uit. Dus als je leuke ingrediënten hebt, dat is misschien wel leuk, dan kun je die insturen en dan kunnen wij kijken of we daar misschien een bier van kunnen brouwen. Ja, en als het dus allemaal lukt, dan uh, hopen we ook dat we het echt uiteindelijk ergens kunnen schenken of verkopen of weet ik veel wat. Mama, man, bier. Ik lijkt me fantastisch. Ja, dat lijkt me ook mega leuk. Maar goed, dus we hebben je heel veel nodig. Laat het vooral via Instagram weten of via de website. Uh, wat voor uh, maf ingrediënt. Maar dus wel nog ergens lekker. Want ja, het moet wel ik, lekker zijn. Ik, ik wil het wel eigenlijk een, kunnen drinken. Bij baksteen twijfel ik een beetje. Chris. Ik vind jou heel erg uh, cynisch gelijk. Nee, begrijp ik. Maar ik uh, baksteen is gewoon een goed, een goed idee. Ik, weet, of ik wil heel eerlijk zijn in deze ja, safe nee, space. Dat vind ik fijn. Wordt ook gewaardeerd. Ja, nou, dus, uh, gooi maar gewoon iets op ons. Behalve baksteen alsjeblieft. <laughs> waarvan je denkt dat het misschien wel lekker kan zijn in een, uh, in een bier. Bon. Laatste punt. Chris. is niet zo leuk nieuws. Nee, wil je delen met de mensen, met ons? Nou ja, ik weet niet of mensen er echt op zitten te wachten. Ik wil het vooral kort houden, maar ik heb deze periode vakantie gehad. En dat zou ik eigenlijk doen met mijn vriendinnetje. Alleen, uh, ja, op het moment dat de vakantie begon, heb ik de relatie verbroken. Ja, wat heftig man. Ja, dat is zeker heftig. We hadden vier jaar uh, een relatie. En ik vind uh, ja, het is gewoon echt een superleuk kind. Dat, uh, dat was het en dat is het nog steeds. Maar ik, ja, in het kort zag ik ons gewoon uh, het niet halen in de toekomst. Als er bijvoorbeeld kinderen zouden komen of wat dan ook. En uh, dat is heel moeilijk. Dat is heel lastig. Want uh, ja, het is gewoon iemand waar je je nog steeds van houdt. Die je alleen achterlaat wat iemand heel veel verdriet doet. Wat, wat mij dan ook heel veel verdriet doet. Het doet sowieso natuurlijk veel verdriet. Uh, maar ja, goed, zo is het leven. En ik denk dat ik er verder ook niet altijd te veel over wil zeggen. Want ik denk ook niet dat zij dat leuk vindt. Uh, maar goed, dus ja, ik, ik, ik, ik ben, uh, ben single. En uh, mijn vakantie liep anders dan gedacht. Dat is wel kut. Ja, dat Super is, kut. Uh, dat is zeker niet leuk. Dat doet uh, voor, uh, ook mensen pijn. 2018. Domine en Carolien. 2019. Chris en Caroline. Ja. Ik zie wel een tendens. Ik voel ook wel de druk nu, Bas. Maar ik ben niet genomineerd. Dus misschien val ik uh... <laughs> <Je ontspringt laughs> buiten de boot. De, je ontspringt de dans. <laughs> ja. ja. Ja, ik zie jullie ineens een heel leuk duo. En ik voel <laughs> dat, ik daar niet, uh, dat ik daar helemaal niet bij hoor. Nou, deze podcast maakt het tot nu toe echt meer kapot dan lief is. <laughs> ja, ja, dan kan je wel stellen. Ja, nee, Maika, als je luistert. Ik vind je heel leuk. Uh, nee, maar echt, oké, okay, in principes. We gaan het kut, maar echt kut voor je Chris. Dat is gewoon, uh, dat is gewoon niet leuk. Yep. Jongens, we gaan beginnen met de podcast. Het is aflevering 3 van seizoen 3. En het gaat dus over jaloezie. Zij, ja, sommige mensen zijn jaloers uh, op, uh, op award nominaties. En, uh, en ik niet. <laughs> maak jij een mooi mens. En dan ben jij een mooi mens. Nee, ik wil heel even zeggen... want dat heb ik net niet gedaan... dat ik het echt heel tof vind... dat we genomineerd zijn... en dat ik het jullie heel erg gun... voor nu ongelooflijk. Ja, ik, ja, ik wou zeggen... ik geloof dit helemaal niet meer. Haal het gewoon los. Zegt hij met een klein traantje over je Is het mannelijk om jaloers te zijn? Chris. Ik heb alleen maar jaloezieën voor mijn raam hangen... Ja, deze heb ik al vanmiddag al bedacht. Ja. En toen dacht ik al: dit gaat niet werken. Nee. En dat blijkt ook. Nee. Dus weer, weer teleurstellend. Mm. Nou ja, is dat mannelijk? Het overkomt ons mannen ook. Maar ik vind, het, ik vind de emotie aan zich een hele nutteloze uh, verspilling van energie. Zo. Uh, het heeft gewoon heel veel te maken met je zelfvertrouwen. En, en, ja, ja, kijk, ik heb het gevoel dat jaloersie echt meer kapot maakt dan je lief is. En of het nou mannelijk of vrouwelijk is. Ik, ik, ja, en ik, ik, was, ik weet wel dat ik vroeger heel erg jaloers was uh, met vriendinnetjes. En dat ik dat nu eigenlijk helemaal, helemaal niet meer ben. Maar jaloezie is toch wel ja gevaarlijk terrein hier. Het is 2019. Maar goed, we zijn bezig met de zoektocht naar mannelijkheid. Jaloezie is toch wel... Iets meer voor vrouwen dan voor mannen, denk Oei. ik. Hoe glad hij is dan in? Vind, vind ik niet. Nou, <laughs> nee, ja, weet ik niet. Het ik, ik, idee heb ik dat, uh, dat, dat vrouwen ook onderling, ook als ze goed bevriend zijn, toch sneller jaloers kunnen zijn op ja, wat de ander heeft. Ik vind het dan lastig om even te voelen nog wat jaloezie is en afgunst. Want ik heb dus vaak het gevoel dat vrouwen onderling het misschien niet eens jaloers zijn, maar echt dat ze denken, maar ik gun het jou niet. Dat mooie haar en je lange wimpers. Uh dat het meer echt gemeen is. Ja, maar daar komen we zo op inderdaad. Het verschil tussen jaloezie en afgunst. Uh, maar is het vrouwelijk? Ja, ik denk, ik denk het niet. Ik denk dat mannen ook gewoon echt heel jaloers kunnen zijn. Dat denk ik ook. Dat denk maar ik op ook, maar... een andere manier misschien mee omgaan of zo. Maar ik vind het niet per se vrouwelijk. Ja, wat kies vrouwelijke... al zo dat vind ik wel interessant. Hè. Op welke manier vrouwen dan jaloers zijn ten opzichte van mannen? Want natuurlijk zijn mannen ook jaloers. En zeker als ik naar mezelf kijk, ik kan absoluut jaloers zijn... Maar ik, ja, ik moet gewoon, denk ik, aan, uh, aan het Hollywood-idee... en aan films en series en dan... Ja, ik heb nu natuurlijk geen titels, maar ik kan me wel... als ik me daar even in verdiep wel een aantal films opzommen... die, uh, die gaan over de jaloezie tussen vrouwen. Ja. Toch, dat zie je toch vaak in series, toch? Dat vrouwen jaloers zijn op, uh, op, uh, op het vriendje van de andere vriendin of zo. Zeker, maar ik denk dat het, dat het in relaties misschien... dat het veel meer een mannen ding is. Mannen, mannen gaan de gekste dingen doen, denk ik, wel uit jaloezie ook, hoor. ja. Nee. Nou, wellicht komen we erachter tijdens de podcast, toch? Of dat het mannelijk is of niet, of dat het bij ons past. Uh, de eerste stelling is: Jaloezie vergiftigt je ziel en verschrompelt je hart. Waardoor je verbitterd in eenzaamheid en afgunst zal verteren. Ik was je kwijt bij jaloezie. <lacht> <lacht> Mo Moet, moeten we. Met je nee, ik wil hier verder liever niet over praten nu. Uh, maar gefeliciteerd met jullie awards. <lacht> Tweede stelling. We gaan snel door. We gaan snel door. Dat is waar jij net al aan refereerde, Chris, jaloezie is hetzelfde als afgunst. Ja, nee, ik vind dat wel interessant. Want volgens mij zit daar dus wel een groot verschil nog in tussen jaloezie en afgunst. Want ik zeg net het begin van de podcast. Ik was vroeger heel erg jaloers. Ik ben dat nu een stuk minder. Bijna niet. En afgunst is volgens mij echt dat je, dat je dus, nou, Domin, je hebt een mooie auto. En dat, dan ben ik jaloers, omdat ik die mooi vind en die wil ik ook hebben. Maar als ik denk, ja, maar ik gun het hem jou niet, dat is afgunst. Ja. Toch? Daar ja. zit een verschil. Ja, ik heb dat met jaloezie ook wel een beetje. Jaloezie is meteen al... Want ja. je kunt denken, Domine heeft een mooie auto, maar daar niet jaloers op zijn. Gewoon denken, hij heeft een mooie auto, tof, zou ik ook wel willen. Maar dat is geen jaloezie, toch? Jaloezie is echt dat je inderdaad denkt, ja, misschien. Is, dus ik denk dat het hetzelfde is, afgunst en jaloezie. En volgens mij is dat geen synoniem. Voor mij staat dat niet, zijn het niet twee dezelfde dingen. Voor nee. mij is afgunst echt een grotere en een, een nog negatievere emotie dan jaloers. Jalozie in een relatie, dat heeft natuurlijk niet zoveel met afgunst te maken. Nee. Terwijl jaloezie in je werkende leven of bij je vrienden, dat is al snel afgunst. Kan het zijn, ja. Als het echt zo'n negatieve emotie is, dat je het echt aan een ander dat niet gunt. Dat je, dat je alleen maar denkt, waarom hij wel en ik niet? Ja. Ik verdien dat toch ook? Ja, en dat is natuurlijk niet zo dat als je vriend of vriendin ziet flirten met iemand anders... en je wordt daar je op, dat is natuurlijk geen afgunst. Nee, nee dat is afgunst Hoezo? <lacht> op, op, op, op wat? Op wie dan? Op hem? of haar? Je gunt... Je gunt je... Waarom is dat geen afgunst? Dat is, je, je, je gunt toch... Nee, we zijn... Alle drie vallen we op vrouwen, dus we kunnen het in dit geval over haar hebben. Mm -hmm. Als zij flirt met een andere jongen. Ja, dan gun je haar... Je gunt haar geen leuk gesprek met een leuke jongen. Oh nee, ik gun het dan juist die andere gast niet. Nou ja, dan ben je... Je daar, dan kun je, nee, maar dan ik ben jaloers dat... op mijn vriendin dat zij die aandacht krijgt. Maar ik vind het wel leuk voor haar, maar ik gun het die andere gast niet. Of wordt het nu een hele ingewikkelde rekensom die ik maak? Wel ingewikkeld, maar... Ja. Um... Maar ik, vind het, ik ben het wel met je eens. Dat, dat is volgens mij ook wel het verschil. Maar ik weet niet hoe belangrijk dat nu is voor deze podcast... Nou, Ik vind het wel maar interessant dat Bas ziet daar er is wel een synoniem in. Ja. Ik, ik iets minder. Nee, nou, een voorbeeldje uh, waarin, ik, waarin ik misschien jaloers was. Ik ben niet zo vaak jaloers binnen mijn relatie, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik, ik, ben, ik ben voor vrijheid blijheid van iedereen. En ik vind, alles, uh, ik vind dat er heel veel moet kunnen en alles, alles bespreekbaar is. Maar toen wij dit huis kochten. Wij kochten dit huis en uh, toen zijn we op een avond hier naartoe gegaan... om wat dingen op te meten en om te spreken met die, met die bewoners die hier zaten. En die gast die hier woonde... Ik hoop dat je luistert. Die was de hele tijd alleen maar met Mike aan het praten. Mijn bestaan werd totaal ontkend. Ik was er niet. Ik heb nog wel tegenkregen. Maar nou goed, dat was echt wel het laatste. Hij was alleen maar met haar bezig. Dus toen dacht ik: Oh, je bent wel echt een motherfucker, dacht ik toen. Twee weken later gingen we naar, uh, gingen we naar, de, uh, naar de notaris om daar alles, alles rond te maken. En toen deed hij het weer. En toen oh. dacht ik, oh, wat ben je toch een eikel? En uh, toen ging hij vertellen over zijn werk. En toen werkte hij bij uh, Hello Fresh Toen dacht ik, holy shit, wat <lacht> ben jij een loser? Je werkt bij Hello Fresh Je bent zo'n sukkel. En toen dacht ik... Dit is niet oké okay, nee, dat ik dit denk. Nee, nee. nee, hier betrap ik mezelf wel op... dat ik dus blijkbaar misschien toch wel iets van jaloezie ervaar. Maar, nee, maar jij bent, ik, vind dit niet eens, ik vind dit concreet voorbeeld niet eens jaloers, toch? Niet? Nee, ik vind dat je... Jij, jij waardeert het gewoon niet dat jij compleet genegeerd wordt... Nee, en maar, dat jouw vriendin voor je neus wordt versierd... door een andere <lacht> gast... Van HelloFresh. Ja, gaat van HelloFresh. En die heeft dus zo weinig respect voor jou... en dat vind jij kut, maar dat is dan toch niet jaloers? Ja, dit is dus interessant... want ik denk dus dat het wel jaloezie is... omdat je, omdat je hem als een bedreiging ziet... Maar dat is toch, ook als je in de kroeg bent... en je ziet je vriendin praten met een leuke gast... dan, is dat dan, dan, ben, je, dan ben je toch jaloers? Ja, nee, ja, ja misschien, ook wel. Misschien, ook, misschien ook wel. Misschien vind je het ook irritant om dat, om dat toe te geven. Dat jaloezie ergens misschien ook wel afgunst is... Ja, maar weet, weet je wat ik fijn vind in dit? Uh, uh, dat als je dus inderdaad jouw vriendin ziet praten... Met, met, met, een, met een gast die ook nog knap is... en dat je denkt, nou, dat zou wel echt een goede match zijn. Potverdorie, die gast knapper dan ik. Hmm. En waarschijnlijk een betere babbel ook nog eens een keer dan ik. Nou, dat is wel, maar als je dan gewoon weet dat jouw vriendin... bijvoorbeeld nogal flirterig is... en het ook gewoon gezellig kan hebben met andere gasten... Te, maar je weet ook, ja, maar die chick die wil gewoon vanavond... bij mij mee naar huis. Dan, heb je, dan, dan kan je toch denken, joh, veel plezier. Ik zie je vanavond wel weer. Ja, jij wil. Jij niet. Nou, ik vind de situatie die jij nu schetst. daar had ik een paar jaar geleden wel moeite mee, hoor. Ja, dat is. Ja, ja. Ik vind het nu. Ja, ik heb natuurlijk geen relatie. Ik heb elf jaar een relatie gehad. Oh, god. En dat is. Uh, dat, <lacht> ga ga ook, dat ga je nu ook zeggen. Vanaf nu. Ik heb vier jaar een relatie gehad. Vier jaar en drie maanden. Ik heb elf jaar een relatie gehad. En. Um, um, volgens de laatste jaren vond ik, het, vond ik het. veel minder een probleem. Ook omdat ik dan zelf volwassener ben geworden. Maar ik heb daar wel echt issues mee gehad, hoor dat ik het wel echt moeilijk vond dat zij dan met jongens stond te praten uh, en en en niet op het op het blinde af maar ik ja ik vond dat wel uh, in maar, maar precies... waar komt die jaloezie in, in... dat is onzekerheid uh, uh, ja precies dat is zeker onzekerheid ja dat is niet per se die afgunst... maar dat is onzekerheid over mezelf en, en dat bang dat dus die babbel beter is en dat uh, ja dat ja oké okay, nou ja daar komen we zo meteen misschien uitgebreider over te spreken de tweede stelling is ik kan jaloers zijn op mijn vrienden ja kan ja kan ik uh, ik, wat kleiner kan ik wel jaloers zijn op mijn vrienden... als ik zie dat zij uh, leuke dingen doen zonder mij. Maar dat is meer eerder een soort van FOMO. Maar ik, ik ben echt dit jaar nog, uh, nog schijtjaloers geweest. En echt jaloers ook. Dat was afgunst. Wat dan? Toen kwam ik terug uit Bali. En uh, toen had ik een, een transfer op, uh, op Dubai. En dat duurde anderhalf, twee, drie uur, weet ik veel. Dus ik kon daar even mijn mobiele telefoon kon ik daar, kon ik daar aanzetten... En ik kreeg via WhatsApp kreeg ik foto's binnen van een avond waar jij ook was, Bas. Op de verjaardag van Sander, een van de jongens uit onze vriendengroep. We hebben een vriendengroep en er is de afgelopen nou, jaren nogal veel gebeurd. Hoef ik niet uit te leggen waar het allemaal doorkomt. En um, dat was de verjaardag van Sander en die zou niet echt gevierd worden. Maar er was wel een borrel op vrijdagavond en dat wist ik wel. Maar ik vloog vrijdag terug, dus ik kon daar nooit bij zijn. Want ik was gewoon in het vliegtuig. En ik land op Dubai en ik krijg foto's van dat moment. Want andere tijdzone was het op dat moment gaande. En aan die tafel zitten mijn vrienden, waaronder Bas, Sander, maar ook Carolien. En haar nieuwe hubby, Rob. Oh. In dus die intieme setting die mijn met vrienden... Met jouw vrienden eigenlijk? Met mijn vrienden en ook verder niemand anders erbij. Dus het was gewoon de originele WhatsApp groep zonder uh, Domin en met Rob. En toen dacht ik wel, ja, godverdomme, dit gaat me niet gebeuren. En toen ben ik, ik was zo verschrikkelijk boos. Ik ben uit die WhatsApp groep gestapt, meteen ook. Dat is wat ik doe. Rigoureus. Rigoureus. Ik kon ook echt met mijn emoties, ik zat helemaal tegen het dak aan. Ik kon er helemaal niks mee. Want ik dacht, ik ben ingewisseld. Dit is het moment, dit is je eigen schuld. En het is blijkbaar nu zo serieus geworden dat hij mee mag naar jouw vrienden. Bas, wat heb je erop te zeggen? <laughs> ja, ja was daar, jij hebt dat ja, goedgekeurd. Nee, ik was daar jij zeker hebt hem niet weggestuurd. Ik heb hem niet weggestuurd. Nee, ik heb hem absoluut niet weggestuurd. Um, ook omdat jij hem wel eens had ontmoet al. Ja. En hij had er wel vaker bij gezeten. Ja. En het was heel duidelijk dat, dat jullie op vakantie waren. En... Nou ja, dat jullie. En, ja, en, en hij was er ineens. Dan ga ik toch absoluut niet zeggen: ik wil niet dat je hierbij zit. Moet ik wel zeggen: in retrospect kan ik het allemaal veel beter plaatsen hoor. Maar jij, nee, nee, maar kijk, ik snap echt op dat moment. snap ik wel dat je boos was. Ik vond toen je reactie enorm overdreven, weet ik nog. Want ik dacht: ja, het is niet mijn schuld. En het nee. is zoveel mensen niet hun schuld. En je was boos op iedereen. Terwijl ik dacht, ja, niemand heeft. Oh ja, dat dacht ik. Ik dacht, niemand heeft iets gedaan om jou te kwetsen. Daar, daar is niks om gebeurd. Um, dus in die zin dacht ik, ja, het is een beetje overdreven. Maar goed, ik begrijp wel als je, als je, als je op Bali zit en je bent moe en je hebt een jetlag en je wil naar huis, dat dat superkut is. Ja, dat ja, begrijp want, ik heel ik goed. Dacht, ik dacht vooral, die foto hoeft niet gestuurd te worden nu. Want die foto die wordt gestuurd aan twee mensen die nu niet bij die avond kunnen zijn, maar wel in die groep zitten. Ja, ja, ja. Ik dacht maar dit is alleen maar om je jaloers te krijgen. Maar wie, ja. wie stuurde die foto dan? Jouw ex, toevallig? Of dat niet? Zo, dat weet ik echt niet meer. Dat is op zich nog wel interessant. Want ik zou, ik zou dan denken, stel, het was, het was je ex, wat het waarschijnlijk Nee, was. dat was niet zo. Oké, okay, nou, maar dan zou ik dan denken, oh ja, no, nou ben je echt aan het stoken. Nee, maar dat zou ze ook niet doen. Nee, nee, dus, maar is wist, dat, dat is het ook niet. stomme dus van jaloezie. Je weet dat, nou, in negen van de tien gevallen bij dit soort situaties... weet je dat de emotie vanuit jou komt niet opgestart door de andere kant. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Dus al zou Caroline die foto hebben gestuurd... dan had ze dat nooit gedaan om mij te prikken... aan de andere kant van de wereld. Nee, precies. Maar zo kwam het dus wel op mij binnen. Maar dat heeft dus inderdaad te maken met de jetlag. Met het al kut vinden dat je dat feestje moet missen. Ja, en dat lijkt me sowieso wel echt heel heftig. Als je jouw vriendengroep ziet... met jouw ex... Die haar nieuwe vriend uh, heeft meegenomen. En iedereen heeft het heel leuk met die guy. Ja, dat leuk. zou voor mij ook wel heel erg huisvredebreuk zijn hoor. Ja, maar ook een beetje onderdeel van volwassen worden, toch? Ja, zeker. maar ja, goed, dat, dat, dat gaat ook in stapjes en soms zijn we gewoon niet volwassen. Nee, dat klopt. Nou, ik ben hier een dag boos over geweest en daarna was het ook wel weer goed, geloof ik. Nou, dat is niet waar, ik heb gewacht tot iedereen zijn excuses kwam aanbieden. En dat is niet gebeurd, denk ik? Ja, jawel, dat is jawel? wel helemaal niet gebeurd, jawel. Dat is toch ja. verschrikkelijk, is dat. <laughs> Ja, ik weigerde dat te doen. Ik dacht ja, natuurlijk, ja. nee, ja, ja, ik, dacht, ik dacht je kunt niet boos zijn op mij. Maar goed, oké. Okay. Je doet het nooit. Het is. Oh, wat doe ik nooit? Oh jee. Ik, ik zeg vaak in sorry. Ja? ja? Wanneer was de laatste keer dat je sorry hebt gezegd? Nou, wanneer was het voor het laatste keer nodig? Uh, weet ik niet. Nou dan. Okay. Chris, ben jij wel eens jaloers? Ik zit heel he fel geworden en daarmee heel leuk. Ik heel wil niet dat dit stopt. Ga eens door. Chris, ben jij wel eens jaloers op je vrienden? Nou, ik moet denken aan, aan jullie vriendengroepje. Wat op zich al lastig is om uit te spreken. Want jullie, vrienden, ja, jullie zijn mijn vrienden. En wij gaan er veel met elkaar om. En ook privé. En, maar jullie vriendengroepje is het vriendengroepje geworden van Utrecht. Dus iedereen die in Utrecht woont. Maar ook nog met twee andere mensen die wonen wel in Amsterdam. En die haakten ook heel veel aan met jullie in Utrecht. Dus dan zag je altijd foto's voorbij komen dat jullie leuke avonden hadden. En ik werd ook niet uitgenodigd. Want ik woonde niet in Utrecht. Dat is voor mij ook vaak onhandig om erbij te zijn. Maar ja. ik werd niet meegevraagd. En ik zag jullie altijd. Ik denk, ja, maar iedereen in deze groep, zo'n beetje, is ook individueel voor mij een vriend. Ja. Of in ieder geval een goede kennis. Maar ik word nooit meegevraagd. En toen was ik een tijd lang best wel jaloers. Iedere keer als ik die foto zag, dacht ik... Ah, nou, ik vind het wel echt jammer dat ik, dat ik hier niet bij kan zijn... of dat ik niet mee word gevraagd. vind ik echt jammer. Maar op een gegeven moment werd deze vriendengroep... zo'n GTS-t-soop... dat ik nog nooit zo blij ben geweest om ergens niet bij te horen. En dat meen ik uit de grond van mijn hart. Die had ruzie met die, die had weer wat gezegd... die had een scheetje gelaten bij het eten... terwijl de kalkoen nog maar aangesneden moest worden. Ik dacht, man, wat een kinderachtige groep. Dat, dat, dat meen ik serieus maar nu zag ik onlangs weer een foto van jullie met elkaar. En toen was ik ook weer niet meegevraagd. En toen dacht ik toch weer, hoezo? wat gebeurt er nou eigenlijk Zou, Ik wil allemaal? je gewoon een keer worden meegevraagd. Um, nee. Nee. Oh, <laughs> nee. Waarom niet. Nee, ja, nee, hoeft niet per se. Ik wil geen TST zijn. Ja, nou ja, ook omdat ik het ook wel prima vind. Ik vind het, ik vind het leuk om deze verhalen ook uit zijde hand aan te horen. En ik ga heel graag met jullie een biertje drinken. Maar ik hoef die, die hele groep zo bij elkaar. Daar hoef ik niet per se tussen te zitten. Nou, maak je geen zorgen, want die bestaat niet meer. <laughs> nee, precies. Nee. Nee. nee. <laughs> <laughs> ik heb wel vroeger echt een ongezonde uh, vriendschappelijke relatie gehad met iemand. Ja, ik wil ook geen namen noemen. Maar dat was uh, dat is wel echt tien jaar geleden, hoor. tien, elf jaar geleden. Toen was ik heel goed bevriend met iemand. En dat was ik echt mega leuk. en We woonden allebei in Hilversum en we trokken heel veel met elkaar op. Alleen wat daar altijd onder lag... Wij waren sowieso twee uh, totaal verschillende uh, types. Eh, maar, maar echt verschillend. En dat botste best wel vaak, ook in discussies. En het was, het was gelukkig vaker gezellig dan ongezellig. Maar het kon soms echt ongezellig worden. En wat daar altijd onder lag was, dat legde hij op een gegeven moment... aan ons tweeën uit, het weegschaalprincipe. Dus het weegschaalprincipe... hij werkte ook bij de radio... en het weegschaalprincipe was dan... Uh, oké, okay, jij doet nu programma X... maar dat is... Vijf dagen in de nacht. Dat is natuurlijk te gek dat je vijf dagen op de radio mag. Maar ik doe nu het programma Y En dat is twee dagen in het weekend. En daar luisteren meer mensen naar. Dus mijn weegschaaltje. Oh, ja, wow. shit. Dat is heftig. Ja, dat is ja. echt heel heftig. En, en gemeen ook. Ja, en doodvermoeiend eigenlijk. Ja. Ja. Als ik nu terugdenk aan die tijd. Ik vond, nogmaals, ik vond het echt heel erg leuk. Maar ik ben... Ik ben wel blij dat ik daar wel echt overheen ben. Ja. Maar dit is ook weer zo geboren uit onzekerheid. Oh, oh 100%. Ja. ja, dat is ook niet... Uh, maar dat is, dat is heel heftig. Hoe ja. onzekerheid je als mens zijn kan, kan verneuken gewoon. Ja, maar je bent dus, natuurlijk ook daar... ben je super jong. Dus ik, ja. ik was twintig ja. en ik woonde net in Hilversum... en alles was nieuw en spannend. Oh, en ja, en dan denk het... je dat je het ook gemaakt hebt... terwijl je ja. natuurlijk allemaal nog niks voorstelt. Ja, maar ik kan me echt ik kan me precies de, de locatie herinneren... waar dat gezegd werd en hoe dat gezegd werd. En ik dacht, ja... Je hebt ook gewoon gelijk. Oh, wat een erg. ongezonde relatie is het eigenlijk. <laughs> ja. maar ben je nog wel bevriend nu met hem? Nee. nee. Oh nee, ook niet. Nee. Nou, dat lijkt me niet zo gek als je dit hoort. Nee, nee maar ik, ben... denk nu, ik denk nu... Dat... Kijk, op een gegeven moment kom je er gewoon achter. Wij zijn elkaars bloedgroep helemaal niet. En uh, die onzekerheid die heeft natuurlijk ook wel door een bepaalde fase in je leven geholpen. Dus je, dat je elkaar daar ook in vindt. Ja. Maar dit was, uh, dat was, eigenlijk was het, was het helemaal niet gezellig, nee. Goed, stelling drie. Ik kan jaloers zijn op Andermans auto. Hé, hoezo dan? Nou ja, je ziet toch wel eens iemand rijden in een mooie auto. Of misschien zelfs een lelijke auto. Maar dat je denkt, ja, ik wil ook die auto. Of ik wil überhaupt een auto. Maar ik vind het altijd zo lastig. Want waar haal je zo'n ding? Waar doen mensen dat? Maar een ding bedoel je dus een auto? Ja, een auto. Waar, waar haal, je haal je een auto? auto? Waar koop je dat? Hm. Je hebt een website. Ja. Ja. Lekker online, hè? Oh. laptopje open, tikken, tikken, tikken. Ja. ga je naar auto.nl. Auto.nl. Auto en dan bestel je gewoon een auto. Dat is geen enkel probleem. Dan heb je een eigen auto en dan ja, kun je iedereen ja. de ogen uitsteken. Ja, ja, ja. En ja. Dat is dan is er weer zo'n website en dan klik je op een auto en dan zeggen ze 5000 euro. En dan klik je, de klik, en de klik en dan zit je op een 6,5. Nee. Juist. Niet? Nee. Hè? Nee. nee? 5000 euro. Oké. Okay. Schoon aan de haak. Wat prijs is uit? de prijs? Auto.nl. Auto.nl. Auto auto auto Volgende stelling. Ik kan jaloers zijn op Annemans talent. Ik ben jaloers op überhaupt elk soort van talent. Ja, dat begrijp ik wel, ja. Dus ik kan zeker jaloers zijn op andermans talent. Nee, ik kan niet jaloers zijn op andermans talent. Want ik vind talent, dat, um, ja, dat kun je wel ambiëren of zo, maar dat heb je toch niet. Kijk, een auto of een, uh, uh, een, een carrière, dat kun je nog denken, oh, dat, dat kan ik misschien ook. Ja. Maar als iemand heel goed piano kan spelen, ja, dat kan ik wel vergeten. Dat ga ik nooit doen. Dus daar kan ik niet zo snel jaloers op zijn. Maar ook niet binnen je eigen beroepsgroep. Nee, want ik ken weinig mensen die echt beter zijn dan ik. Nou, oh, grappig. <laughs> ik ken er best veel. <laughs> Zoals even op een rij zetten? Ja. van 100 naar één. Nee, maar ik, oh, ik kan het wel, hoor. Ik kan wel... Uh, ik kom echt als een beetje jaloers uit de bus. Dat vind ik ook niet erg, trouwens. Ik, ik kan wel echt jaloers zijn op het gemak waarmee bepaalde radiomakers... Nou, goed voorbeeld. Ben ik eerlijk in. Gerard Ekdom. Gerard Ekdom vind ik... Dat is, die maakt radio alsof hij met een mes door boter op kamertemperatuur snijdt. Ik heb ook weer in het verleden echt jaloers naar hem zitten kijken. Ik dacht, oh, wat lijkt me heerlijk om met dit gemak... zeker in die periode waar we het al eerder over, had, over hebben gehad... een onzekerheid, die at-work-periode. Toen nam ik natuurlijk zijn programma over. Toen had ik echt, jeetje, had ik maar een dag ertussen zitten... dat het zo makkelijk ging als bij Geert, ik, dom. En zit, je, zit dat je in de weg? Ja, toen wel. Ja. Ja, maar kijk, nu niet meer. Nu, nu, nu kan ik nog steeds wel uh, uh, jaloers zijn op iemands talent... maar nu geniet ik er meer van. Dus dan heeft het niks met afgunst te maken. Dus ik kan echt enorm genieten van het gemak... waarmee bijvoorbeeld uh, Mattie of Marieke ochtends een, een verhaal vertelt. Ik ben niet de allerbeste verhalen vertellen. Want dan denk ik, oh dat, wat, wat vet dat zij dat zo kunnen... en dat het inderdaad zo makkelijk gaat. Maar daar leer ik alleen maar van. Het is niet meer dat ik nu met afgunst aan het kijk... of naar luister eigenlijk in dit geval. Maar omdat je meer zelfvertrouwen hebt... omdat, en je, zelfvertrouwen... omdat je gewoon lekker in de wedstrijd ja. zit, ja. ja. Dat is wel echt een lekkere gevoel, hè? dat je dat uh, want we zijn allemaal begin dertig. Ja. En uh, nou, ik denk vijf jaar geleden al hadden we, hadden we uh, in deze aflevering was het totaal anders geweest. Mm -hmm. Want toen waren we volgens mij echt jaloers op alles en iedereen. Ja. En inderdaad ook op carrière. Maar nu weet je ook gewoon, en jij zegt ook van dat ik het meer mooi vind dat anderen dat dan wel hebben. Dus dat het misschien eens meer jaloers is. Maar nu, nu, nu weet je ook gewoon wat je eigen kracht is. En je weet ook gewoon, nou, ik kan dit wel en dit wel en dat wel. En dat kan ik niet. En dat is prima. Dat is gewoon tof. En dan zoek ik wel de juiste mensen om me heen dat we dat plaatje compleet maken, dan zijn we er ook. En ik vind dat, ik vind dat gewoon... Zo, die fase in je leven, dat je meer berusting hebt in het feit dat je dus niet meer zo kijkt naar anderen van, oh, dit kan ik niet en ik wil dat ook kunnen. Waarom kan jij dat wel? Maar dat je meer denkt, ah, tof man. Tof. Ja, ik kan dit. Nou, top. En maar wat door. is iets wat jij bijvoorbeeld niet kan... waar je eerder wel jaloers op was en waarvan je nu denkt... oké, okay, prima, kan ik niet meer, kan ik niet. Nou, okay. radioproductie bijvoorbeeld op mijn werk inderdaad. Dat, weet je, ik, ik begon in 2013 uh, met, een, met een baan bij de Landelijke Radio, bij BNN. En ja, toen zag ik... Nou, ik keek op tegen jou, Bas. Want jij was al een tijdje bezig op zenden, samen met Domin. En, en, en, en ik had geen idee wat ik deed. En ik team van Koen en Sander zaten er. een, team op Open Radio met, met, met Evert en met Raadje en met Timo zelf natuurlijk. En, nou, en iedereen was supergoed. En ik dacht helemaal, wat doe? ik Hier, man, ik heb geen idee waar ik mee bezig ben. Ik snap het niet, ik kan het niet, ik weet niet wat ik moet doen. Nou, en en nu weet je gewoon van, oh ja, ik weet wel wat ik moet doen. En uh, en ik weet wel dat het wat ik doe leuk is, en, en en goed is, en aanslaat. En natuurlijk, kan je wel een keer de plank missen, maar je weet gewoon wel hoe het in basis werkt. Dus ik ben daar, daar heb ik heel veel rust in. En de week alsnog dat er andere mensen zijn. Ik, ik weet in alles wat ik doe, dus of het nou teksten schrijven zijn, of sidekicken, of productie, of wat ik, ik denk, dat iedereen alles wel individueel beter kan. Maar ik ben blij dat ik het hele plaatje heb. Ja. Dat ik alles kan. Zo. Ja. So. <laughs> ja, maar dan nog maar... ja, maar dan. Je mag op je visitekaartje. Nee, maar dan zeg je dus net wel... dat. Individueel kan iedereen alles waarschijnlijk beter. Ja. Dus er is altijd iemand die kan beter produceren dan ik. Beter tekst schrijven, beter sitekikken. Maar ik kan het wel allemaal. Ja. En dat, is dan weer, uh, dat, is, dat maakt het wel iets bijzonderer. Alles kistbeerster. En dat durf ik ook wel te zeggen. Ja, nou ja, fuck it. De alles kunnen. Ja, nou ja, fuck ja. it. Ja. Ik zeg het er gewoon. <lacht> um, ik merk wel eens dat mensen jaloers zijn op mij. Absoluut niet. Ik ben vooral, ik ben vooral jaloers op anderen... Die bijvoorbeeld geen studieschuld hebben. Ja. wat ja, was het ook alweer? 63.000 euro. Oh, ja, daar ben ik ook niet jaloers op. Nee, dat nee, dat nee. nee maar ik heb ook helemaal, waarom zou je jaloers op mij moeten zijn? Ik ben een, een bleke vet met gek haar, met overgewicht en de studieschuld. Ik woon in een huis zonder plinten. Uh, ik heb geen relatie meer. Wat de fuck heb ik nou? Ik, ik zou echt, als er ook maar iemand is die op mij jaloers zou zijn, zou ik zeggen: Kijk alsjeblieft verder. Want ik ben niet de persoon waar jij je aan op moet trekken. Echt niet. Je wel was het zo, ja, ja, ja, ja, ja, Ik moest zo ook een beetje verdrietig <laughs> hey, yeah. Laat maar even. Laat maar even. Okay? <laughs> maar goed. Nou ja, ik weet niet of mensen jaloers zijn op mij. Maar ik denk wel... Uh, uh, Oké, okay, op een gegeven moment als je iets bekender wordt in Nederland... dan zijn er denk ik wel mensen die uh, jaloezie verwarren met... Uh, hij kan echt niks. <laughs> Snap je? Dus ik krijg wel eens berichten op Instagram en via Twitter... waarvan ik denk, joh... Uh, is dit, uh, heb, je, heb je überhaupt wel eens naar mijn programma's geluisterd... of is het gewoon omdat ik door hier verschuren ben... omdat je, mij, dat je besloten hebt dat je mij een lul vindt... omdat ik toevallig op je music een middagprogramma maak. Ja. Dus ik, ik, ik, denk dat, ik denk dat er wel een hele hoop haatreacties... Voor, niet alleen bij, bij, bij mij of bij ons, maar... Uh, ook in de muziek of in de tv. Er komt natuurlijk een hele hoop haatreacties komt voort uit, uh, uit jaloezie. Ja, is dat jaloezie? Of kun je gewoon een hekel hebben aan iemand op tv? Oh ja, dat kan ik zeker. Ik zie het ook wel eens iemand de en denk, Jezus hé, hey, wat ja. irritant. Wat ben jij verschrikkelijk. Ik heb het al bij de bus serieus. Ik kan gewoon naar iemand zien en denk: Wat ben jij een paardenpeter? <lacht> nee. Joo, joo, ja. Dan nee. Denk echt: verzorg je een keer of doe iets aan je uiterlijk? Want je zit er echt bij als een, als, als, als een zakhooi. <lacht> Kom op, even. Wat de fuck? En dan ben ik al: Dan haat ik die persoon. Tot de liefste mens op aarde is. Ja, maar diegene hoeft maar iets leuks tegen jou te zeggen... Ja. en jouw beeld slaat helemaal om natuurlijk. Het nee, mijn, mijn, is oprecht waar. Ik, ik vind vaak mensen in eerste instantie niet leuk... Maar inderdaad, op het moment dat het, de eerste hoi, ik ben, Pietje. Puk, of niet eens hoor, maar gewoon Hoi, dan wil ik, oh, je bent eigenlijk wel leuk. Dan ga ik eerst wel leuk en niet eigenlijk wel leuk, maar je bent een van de aardigste personen die ik ken ja, ja, precies, het slaat altijd ja. wel om bij jou. Ja. Maar dat komt dus ook voor mij ook weer uit onzekerheid. Ik ben altijd gewoon een beetje bang dat, dat of iemand een bedreiging is of zo. Dat oh, ja. ik denk, oh, ja, die, die gast is te cool. Ja. Of die chick is zo knap, die vindt mij toch niet leuk. Dus ga ik maar weg. Uh, en, en, en uiteindelijk sla ik wel altijd op. Ja, ja, ik heb het ook wel. Ik, ik denk altijd ook uit verdedigingsmechanismen, misschien. Jij mag mij toch niet. ja Dat roep nou. ik al over iedereen. Oh, maar hij. Nee, mag mij niet. Dus ja. uh, daar ga ik helemaal geen aandacht aan besteden. Oh, maar zij, zij, zij haat mij, dus ik ga er absoluut niet... Dat te... zeg jij wel bijzonder vaak, inderdaad, <laughs> ja, ja, Maar, ja, dat, maar, ja, maar dat, dat denk ik ook oprecht. Dat is niet... Dat, dat, dat denk ik ook oprecht. Maar maar maar dat is denk... echt inderdaad verdedigingsmechanisme. Ja, maar Waarschijnlijk denken ja. Ja. jullie oprecht... Oprecht, dat is ook een woord dat uh, onze generatie veel gebruikt. Hm. Denken jullie echt dat er niemand jaloers is op jullie carrières? Nee, ik zou niet jaloers zijn... Uh, nee, dat, zou niet. dat, zou nee, ik, nee, dat nee, jij de regie in de productie uh, doet van de middag... Uh, van middagprogramma, dat uh, daar kijkt niemand... die zich vandaag aanmeldt bij de BNFR Academy of Q-College... kijkt daar met... Nee, ja, ik nee. Kan me, nee ja, nou, misschien wel op de functie, maar niet op mij. Dus dan ben je jaloers op de functie. Dus, dat, dus ah, dan ja. ambieer je een functie. Dus dat snap ik dan nog wel of zo. Maar ik kan me niet voorstellen dat je jaloers bent op mij... Ja, ik heb het gevoel dat we hier de helft van de tijd een podcast over onzekerheid het maken. Ja, maar dat is wel ja, ja, uh, onzekerheid in het thema ook weer. Ja, ja. nee, ja, maar daar ontkom je niet aan als het over jaloezie gaat. Maar ik denk namelijk dat mensen het niet zo snel uitspreken. Maar ik denk wel degelijk dat de mensen jaloers zijn. Ja, ja nou op mijn uiterlijk snap ik wel. Oh ja? Nee. nee. <laughs> ja. <laughs> ik wilde over je haar gaan beginnen, maar dat doet het doe, <laughs> ook gewoon niet. Ik doe het gewoon niet. Laten we doorgaan. Is er iemand daar jaloers op? Nou, ik niet in ieder geval. <laughs> Goed, laten we inderdaad doorgaan. Social media maakt mij jaloers. Ja, dat ik... ik nou ja, ik heb wel eens... dat... Uh, nou ja, als je een beetje verdrietig bent of een beetje eenzame of gewoon niet zo lekker in je vel zit... en je kijkt hoe leuk mensen het hebben op social media... ja, dat, dat kan ik wel echt kut vinden. Ja. Ik had zeker... Ja, zeker een paar jaar geleden... kon ik echt, echt verdrietig worden van social media. Dat ik... Oh, wat hebben jullie het allemaal leuk. En ik niet. <laughs> ja... Dat, vind ik dus, dat kan ik wel heel kut vinden. Daar komt wel heel een... veel sociale druk vandaan. Ik heb, nog, ik heb het nog steeds. Ja? Ja hoor. En ik heb ook, ook wel een concreet voorbeeld. Er was laatst was er een feestje van Magnum. Ergens in een hotel in Amsterdam. En er waren allemaal influencers. En BN'ers. En radiomensen. En mensen met een vlogcamera. En vond ja, dat leuk. En oh, mijn hele timeline stond vol met foto's van mensen met een Magnum. Ik heb het gevoel dat ik Ronald Goedemond had aanpraken. Ja, hij, dat gevoel <laughs> ik ook. Ja. Ja. En ik zat thuis op de bank. In mijn eentje. Op donderdagavond. Niks te doen. Ja. Waarschijnlijk de herhaling van de wereld erdoor het kijken. Of de hele serie Friends. Of Sex and the City. Ja. En ik dacht alleen maar... Waarom ben ik hier niet? Hoezo ben ik hier niet uitgenodigd? Ik wil hier uitgenodigd worden. Toen ben ik gaan kijken. Oh, is zo goor. Toen ben ik gaan googelen welk PR-bureau er achter Magnum zit in Nederland. Oh, yeah. En toen stond ik op het punt om te mailen... met hallo, ik ben Nomi Verschuren. Ik heb ook een Instagram-account. En toen dacht ik... nee, lul. Want oh. jij zou daar de meest ongelukkige avond uit je leven hebben. Ik weet dat ik daar niet thuis hoor. Niet omdat ik niet gevraagd ben... omdat ik niet uitgenodigd ben... Maar omdat ik het daar op dat soort avonden gewoon niet zo leuk heb. En toen dacht ik, dit is puur de jaloezie van niet uitgenodigd worden, dat spreekt. Ja? op ja. dat soort feestjes? Je, ja. je wil dat er niet zijn. Je wil er niet gezien worden. Dit is echt het verschrikkelijkste op aarde. Ja, je wil er dus wel gezien worden. Nee, waarom? Oh, waarom? Ja, omdat daar blijkbaar een, een soort van narcisme voor mezelf... weet ik veel. Ik weet het niet. Ik maar weet ik ben dat, wel heel eerlijk van je dat je dus bijna dat PR-bureau had gemiddeld. Bijna wat vreselijk is dat je ja, dat, als je dat had gedaan. Ja, zo erg. Ja, echt erg. Want dan ga ik ook denken, iedere keer als jij pers haalt... dan heb je ze gewoon zelf gemeld. Nee, nee, nee. Maar goed, ik nee. geef je nog het voordeel van de twijfel. <laughs> Ah, nee, maar daar gaat dus het niet zo. om. Het ging me dus helemaal niet om die foto of zo. Maar ik zag al die mensen waarvan ik ook best wel wat, wat ken. En ik dacht alleen maar, ja, maar hoezo jullie wel en ik niet? En dat, dat is toch per definitie ook jaloezie toch? Ja, zeker. Maar dat heb ik dan vooral bij mensen die ik ken of zo. Dus ja, ja dus dan... Uh, maar misschien inderdaad wel dat je je beste vrienden... Nou ja, wat jij net al zei over, over, over, over dat er dan iemand anders bij aan tafel zit. Dat je je beste vrienden ziet stappen en, en dat je daar niet bij bent. Dat, ja. dat, dat, dat kan dan kut zijn. Ja, wat Chris inderdaad dus ook had met die vriendengroep. Dat je denkt, hé, hey, maar hoezo ben ik niet gebeld? Ja. Terwijl het natuurlijk achteraf heeft dat... Zeker in vriendengroep heeft er natuurlijk honderd redenen. En niet omdat jij niet aardig gevonden wordt. Ja. Nee? Nee. Oh, dat vind ik wel fijn. Nee. Nou, nee, ja, ik weet oh. niet of het in jouw specifieke geval... Oh. Daar moet ik de rest van de groep ook naar vragen, ja. maar, um... Oh, dat weet ik al. Dat had ik al gecheckt. Ja? Had je dat gecheckt? Ja. Antwoord? Nee, niemand vond je aardig. Ah. Nee. nee, maar niet uit. Maar nee, social media, Chris... Nou nee, ja, weet je, ik heb gewoon. Jarocie uh, is bij mij volgens mij echt niet zo'n ding. Nee, Jij bent een minst man van ons drieën. Nou, ja, ik denk het. Ja. Maar dat is ook niet. Uh, ja, ik, ben, ik vind het gewoon uh, ja, leuk. Ik vind of iets leuk, omdat iemand een tof uh, huis heeft of plantje in zijn huis. Of, of een hond of een kat. En dan denk ik alleen maar leuk, leuk, leuk, leuk, leuk, Ik vind het allemaal leuk. Heb het leuk. En geniet er ook van. En ik ben heel blij met mijn eigen leventje wel. Ik vind het allemaal prima. Ik hoef niet bij zo'n Magnumfeest te zijn. Als ik dat, want ik heb dat ook voorbij zien komen. En ik dacht alleen maar. Oh, ik snap heel goed dat jij er bent. Ik snap goed dat jij er bent. En ik vind jou leuk. En ik vind jou leuk. En ik snap het allemaal dat je er bent, maar ik ben zo ontiegelijk blij dat ik niet in, ik kom niet in de buurt van mensen die gevraagd worden voor die avonden yeah. en ik zou er nooit heen gaan. Never, never. Not. <laughs> het is het meest verschrikkelijke wat ik. Ja, maar sommige mensen zijn gewoon supergoed in socialiteiten en, en, en, en, ja. en die doen dat. Dat is hun ding. En ik kan dat ook niet, man. Ik, ik denk alleen maar, daar ben ik jaloers op trouwens. Daar ben ik mega jaloers op. Ja, mensen die naar een feestje kunnen gaan in hun eentje en die daar flaneren over, bijna zweven over de vloer. En een praatje met die, en met die, en met die. Oh, dat vind ik, dat is, als er één talent is waar ik echt jaloers op ben, is het dat talent. Echt? Ja, oh grappig, dat zou ik dus helemaal niet ambiëren. Nee, maar dat betekent dat ik alleen naar feestjes moet, wat ik haat. We gaan met twee mensen naar feestjes. Nee, maar dan moet je, oh daar is Bas, oh daar is Bas, heb je Bas al gezien, daar is Bas, daar is Bas. Nou, dat wil ik al helemaal niet, dat hoeft Nee, dat hoeft niet. Het nee, echt dat echt niet voor mij. Nee, dat... nee, ik zou, nee, ik ben daar niet jaloers op. Nee, ik denk, joh, ga maar lekker in je eentje. Ik lig lekker op de bank. Ja, ja, ja, ja heb ik een heel gelukkige avond. Flesje wijn, bosje erbij. Dan ben ik veel gelukkiger. Maar ja. daar plaats je weer geen foto's van. Nee, tuurlijk plaats ik daar geen foto's dat van. Dat is ook leuk. Of je hebt uh, allemaal mensen met blije Magnum pakjes en Magnum ijsjes. en noem het allemaal maar op. Oh, en daar tegenover heb je het anti-geluid. Bas, die zit een blokje kaas te eten in z'n en navelpluis uit zijn navel te vissen. <laughs> ja. Maar die foto's wil ik ook zien. Nee, wil ik niet. Zien. A, wil je die foto's zien en B, uh, waarom zou ik dat delen? Want als ik dat, als ik dat echt nog deel met die boodschap... Ja, dan, dan lijkt het sowieso of afgunst... of het lijkt alsof ik echt een statement wil maken. Ja, dat is ja, ook ja, zo, ja, En ja, dat, dat is natuurlijk ook zo. wel weer treurig. Ja. Oké, we zijn, we zijn door de tijd, jongens. Um, ja, zeker. Ja, het is voorbij gevlogen. Dat is ongelooflijk weer. Ben je loze podcast die anderhalf uur duurt? <laughs> Ik hoop die twintig minuten duren. Ik hoop podcasts die leuk zijn. <laughs> jongens, reageren kan altijd. Dat kan via de website mamamanpodcast.nl en Instagram, Mamamankast. En zo weten we ook op Twitter. Dus uh, schroom niet en stel je vraag en uh, laat weten wat je wil weten. Onwijs bedankt allebei. Wie ja, wel, wie wil je nog hand geven? Want dat weer leuk. Mag ik de genomineerden nog een hand geven? Ja, dankjewel. Je mag hem echt gaan halen. Onwijs mooi. bedankt. Ik ja, ben uh, echt jaloers hoe je dit gedaan hebt, Bas. Niet. Nee. nee. nee. <laughs> dit was Man, Man, Man de Podcast. Volgens mij had het ook in een kwartiertje gekund.